Deze week in de bonus, alle Melk Unie Breaker per stuk 99 cent. Alle Chocomel en Fristiliter pakken, 1 per 1 gratis. Alle iglo Cuisine en Viskraam, ook 1 per 1 gratis. En lees Cheetos en Doritos Value en Party Packs, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Ben jij daar klaar voor om de het Dos fietser in jezelf te volgen?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 Een minuut 9. Joost hier, het Q Music nieuws van nu.nl. Van Goedenavond, beginnen in Utrecht. Er was niemand thuis toen vanmiddag panden instorten na een enorme explosie in het centrum met de veiligheidsregio. Toch wordt er nog wel rekening gehouden dat er mensen onder het puin kunnen liggen. Over de oorzaak van de explosie en brand is nog steeds weinig bekend. Mogelijke scenario waar nu naar wordt gekeken is een gaslek. Deze vrouw uit de buurt hoorde de klap en wist niet wat ze meemaakte, vertelt ze tegen RTL Nieuws. Bijna de hele raam, ook de gevel is eruit. Net als, als je een stuk papier scheurt, kapot. Ik was binnen en ik ben weggerend. Ik kon net mijn hond pakken, die was ook behoorlijk geschrokken. Door de brand is er veel rook in de omgeving... en dat maakt het voor de brandweer moeilijk om hun werk te doen. Zeker vier mensen raakten gewond. Het ziekenhuis het UMC Utrecht had een calamiteitenhospitaal geopend. Dat gebeurt altijd als er grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn. Maar inmiddels is dat weer gesloten. Ander nieuws. De politie had het gisteravond druk in Brabant. Daar ontstond een lange en gevaarlijke achtervolging met een auto... waar drie mensen in zaten. Die vluchten van Breda naar Tilburg, keerden weer om naar Breda... en crashte uiteindelijk in een tunnelbak. De drie zijn opgepakt, in de auto's zijn softdrugs gevonden. Dat Europese NAVO-landen nu militairen sturen naar Groenland... maakt maar weinig indruk op president Trump. Hij blijft erbij dat Amerika Groenland moet hebben... om zich te verdedigen tegen de Russen en Chinezen. Ons land stuurt ook één militair naar Groenland. En Sportdam, de laatste wedstrijd voor een plek in de kwartfinale... van het KVB-bekentoernooi begint. Sparta ontvangt thuis FC Volendam. Die wordt sportverslaggever Riepke Bakker. Sparta en Volendam zijn niet de grootste cupfighters van de afgelopen jaren. Maar daardoor wordt het voor één van de twee wel een bijzondere avond. De laatste keer dat Sparta de kwartfinales haalde... is namelijk alweer negen jaar geleden. En dat geldt ook voor FC Volendam. Ja, eerder vanavond speelde SC Heerenveen tegen RKC Waalwijk. Heerenveen won overtuigend met 3-1. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond droog, aan zee wat regen. Morgen zonnig droog en niet warmer dan een graad of 10. Vertraging op Da 12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsort en Waterberg. 2 km 15 minuten. En de 50 Os Apeldoorn tussen Gijzoord en Waterberg. 2 km 15 minuten. Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music-app en maak kans op 500 euro. Joost Spinkels. Ja, vanochtend ging het helemaal mis toen Mattie zijn Joker inzette. Wie die Joker was, hoor je zo. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, need, need. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man, man, man, man, man. I'd like to think you feel the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same. down. Solos get flipped. Girls get to dancing when headed in een goed liedje. Een nieuwe Nate Smit, After Midnight. Het verboden woord. Nog een paar luttele uren te gaan voor het verboden woord. De tussenstand is inmiddels 85 keer. 85 keer is het verboden woord uitgesproken. Iets minder goed ging het vanochtend met Mattie Valk. Al in zijn tweede zin zei hij vanochtend het verboden woord. Dus besloot hij dat het vandaag tijd was om zijn joker in te zetten. Hij ging zijn joker inzetten. En die joker was Bram Krikke. Bram Krikke zou een uur lang op de stoel van Matty Valk komen zitten. Maar ja, of dat nou zo'n goed idee was, of dat nou zo'n goed idee was... Zullen we maar even luisteren hoe het vanochtend allemaal ging. Het verpouwenen woord. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Goedemorgen Jip. Goedemorgen Matty. <hijen> wat is verboden woord ook weer, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Ja! <hijen> oh, wat erg! Wat is er nou gebeurd met de Ajax? Gisteren speelde Ajax in de beker tegen AZ verloren. Kiek, ik <hijen> het nog even over zijn rug. Gaat het mee. Wat zeg je nou, man? <hijen> mijn hemel. Ik ga mijn uh, joker inzetten. Ja! <hijen>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 Ja jongens! Oh, nee, ik, ik zocht toen een beetje. Nee! Oké, okay, wacht, oké. Okay. Nee. Okay. Oh, okay. Stop, stop stop, okay. stop, stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Oh. <totstuk> ah. Zeg ze een beetje start stop hè. Oh, oh, Marie. <totstuk>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 Morgenochtend de grote ontknoping van het verboden woord. Dan worden we als collega's verwacht in de ochtendshow. Ik vermoed dat we nog één keer door een hoepel moeten gaan springen. Een taak op deze nieuwe track. Never been better by Q. Ik ben zo meteen op zoek naar iemand die honger heeft. Die honger heeft. Die een hongerklop heeft. Zo meer. Eerst Mika By Q. Q-Music en Relax, Take It Easy. Relax. Het is donderdagavond. Ik ben op zoek naar iemand met een hongerklop. Iemand die onderweg is naar een drive-thru. Neem bijvoorbeeld een Mac Drive. Ben je onderweg naar Mac Drive? Dan mag je even melden in een gratis berichtje via de Q-Music app dan kun je zometeen jouw bonnetje terugverdienen. Hoe lekker is dat? Gratis eten. Dus ben je onderweg naar een drive-thru, meld je even via de Q-music-app... ben je dan zometeen de eerste die twee punten weet scoren... dan krijg je dus gratis eten. Hoe lekker is dat? Kom maar door dus via de Q-music-app en ook Everjack, hoor je zo. Never you. And never forget you. Deze week bij Q-music het verboden woord. Oh! Zo, echt. Heb ik het gezegd? Oh nee! Zegt een QDJ. Beetje. Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. You start with you. Nu bij Koebloe. weken Van een slimme stekker tot een wasmachine. Krijg korting op energiezuinige producten. Bestel ze in de Koebloe app.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 Op maat gemaakt Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie Hoe leuk is dat?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 Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Your music, Joost Swinkels. Zo meteen de drive-thru quiz. Eerst is dit Afrojack. nature. For me to put you first. And I will call you later. If I could find the words. I know that I you're easier to play, but I won't look back on our love like that no I Just took a page Pyrohon die on the hill, thank you. Hey Jessica, goedavond. Hi joh. Hi. Je gaat het opnemen in de drive-through quiz tegen Noelle. Noelle goedavond. Goedavond, Joost. We gaan de drive-through quiz spelen. Uh, Jessica, waar sta je op dit moment? Uh, ik ben nu in Papendrecht. Op een uh, parkeerterrein. Uh, oké, okay, oké. Okay. En wat ga je bestellen? Uh, ik uh, ga. Zo'n, uh, ze hebben nu van die mozzarella sticks, zo'n share box of zo met kipnetten. Ja. En uh, mijn vriend die neemt uh, een milkshake. En ik nog een colaatje of zo. En die box ga je die ook share of denk je nou? Bekijk het maar. Ja, nee, we, we eten het samen. Oké, okay, to share, to share. Je gaat het opnemen tegen Noelle Noelle goedavond goedavond avond. Waar sta jij op dit moment dus? Ik sta bij de McDrive in uh, Delft. Oké, okay. en wat ga je bestellen? Nou, ook die mozzarella sticks, daar ben ik wel benieuwd naar. Okay. En uh, natuurlijk een cheeseburger, altijd. En ga je delen? Ja, met mijn zusje, dus uh, die gaan we wel delen. En die cheeseburger? De cheeseburger, die is voor mij. Die is voor jou, oké, okay, oké. Okay. <laughs> um, dames, jullie gaan spelen in de drive-thru quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten... dan mag je op de klak zonder rammen... Um, wie dat als eerste doet, krijgt de beurt. Heb je het goed, wil je een punt, heb je het fout... ga het punt naar de tegenstander, de eerste die twee punten heeft gescoord. Wint zijn of haar, bonnetje terug. Oké, okay, okay. komt die aan. Voordat we gaan spelen wil ik wel nog even jullie toeters horen. Uh, Jessica, mag ik jouw klakson even horen, alsjeblieft? Duidelijk. En Noëlle, die van jou? Druk je hem in? Ja. Nog één keer? Ja. Daar is ah, ja. hij. daar is hij. Ah, Oké, okay, hard, hard indrukken, hard indrukken. komt hij aan de vraag nummer 1. In welk land verkocht McDonald's voor het eerst vega-varianten van burgers? A. Nederland, B. India of C. Amerika? Heel luid en duidelijk, Noelle. Wat denk je dat het goede antwoord is? A. Nederland. A. Nederland, zeg jij? Dat is niet het goede antwoord. Dat is niet het goede ah. antwoord. De punten gaan sowieso naar uh, jouw Jessica. Oké. Okay. Uh, wil je nog een gokje wagen? Uh, ik gok B. B. B, zeg jij, India. Dat is goed. Deze is daar al in de jaren negentig. Dan gaan okay. we door naar vraag nummer twee: Voor welke film won Leonardo, Dica Leonardo DiCaprio zijn enige Oscar voor beste acteur? Uh. Oeh, dat was heel snel. Jessica, ik moet de ABC eigenlijk nog uitspreken. Oh, oh ik mag niet gewoon uh, de naam zeggen van de film? Nou, doe maar een gok dan. Uh, ik dacht the Titanic. The Titanic. The Titanic. Hey, nou, de Titanic. De Titanic, de Titanic. Nou, Zo, zeg ik nu iets geks. Ik twijfel oh. <laughs> Dat is niet het goede antwoord. Daar won hij niet zijn enige Oscar voor. Um, de ABC was als volgt. A, de Titanic, B, de Wolf of Wall Street of C, de Revenant. Het goede antwoord het moest oh, zijn de Revenant. Dat maakt het 1-1, dames vingers bij de knoppen. Het is spannend. We spelen voor de sharing cheesebox en een cheeseburger en meer. Vraag nummer drie. Welke van deze auto-onderdelen mag kapot zijn... terwijl je toch gewoon mag blijven rijden? Is dat A, de snelheidsmeter, B, de kilometerteller of C, de remlichten? Jessica drukte. Jessica, wat denk je dat het een goede antwoord is? Uh, ik denk B. De kilometerteller. Ja. Doet hij bij jou nog wel? Ja. Oké. Okay. We hebben een winnaar. De vraag is: wie is dan de winnaar? Is het goed of is het fout? Jessica. Jouw antwoord ja, antwoord is hartstikke goed. Yay. Wist ik ook niet, maar de kilometerteller... teller die mag gewoon kapot zijn. Daar mag je mee doorrijden. Um, Jessica, van harte gefeliciteerd. Jij wint jouw bestelling terug. Wat heet een sharing mozzarella box? Extra, Share, extra. Ja. Um, Top, super, hartstikke leuk. Dank je wel. Eet smakelijk. Thank you.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 Thunderdome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 for the broken hearted, pour out a little holy water, two tears for the soul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 Hello Jelly Roll, back music and holy water. Ja, dan naar een soort reïncarnatie van Michael Jackson. Een beest. Al dus uh, Domien Verschuren vandaag in het Algemeen Dagblad. Dat gaat over Bruno Mars. Vandaag om 12 uur gingen de tickets in de verkoop... voor zijn shows in de Amsterdam Arena. Op een gegeven moment stonden er zelfs 220.000 mensen in de wachtrij. Alles, maar dan ook alles uitverkocht, kan niemand meer bij. De enige schale troost die ik op dit moment kan bieden is de alarmschijf. The Q Music, alarmschijf. Bruno Mars. Bruno Mars, back with another one. I just might. Ja, see you on Titanium by Q. Lars Boer, goede avond. Joost Finkels, goede Nul keer, heb jij het gezegd. Nul keer, vooralsnog. Hoe, Hoe was de borrel vanavond? Heel leuk. Ja? Ja. Maar daardoor merk je toch dat je een stuk uitgela meer uitgelaten bent. Oh, ik ben zo uh, op mijn woorden weer aan het letten. Is er gedronken? Nee. Nou, ik had, ik had één biertje op. Biertje, niet. Nee. Biertje, schild één, let. Ja, ik hoor je, ik, hoor je, ik ja. hoor je, Maar nee, nee, nee, nee, voor de rest niet. Ik uh, wil het graag kort houden. Ik ook. Morgenochtend de oh, ja. grande finale zie ik je van bier. het verboden woord. Ja. Ik zie jou morgenochtend weer, Lars Boelen. Tot morgenochtend. In de, de studio. Studio's. Bij Mattie en Marie. Yes. En ook Joel en Emily en hoor je zo. Nul keer. Nog Nul keer. Ja, echt goed, echt goed. Dank je. Woe!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 Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl zzb De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Nu bij Dirk. wel Groente. Voor maar 79 cent. Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad. Bangkok. Of New York. je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 Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roerjochert van de Zaanse Hoeve voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Van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 Ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Hallo. Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Bijna 10 uur. Het oh, Q-Music nieuws no. van nu.nl Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. De explosie in het centrum